Komen, maar anders uh, liep er ook weer uh, iemand uit de rug uh, van uh, Strootman. En zo gebeurt dat maar en zo blijft het maar uh, gebeuren. Waardoor uh, het uh, bij die 2-2 stand uh, voor het Nederlands helft dan nog iets is van... Uh, nou ja, oké, okay, we hebben in ieder geval gelijk gespeeld. Maar alhoewel, nu uh, aan de linkerkant van het veld uh, met Sakai komt er misschien nog een mogelijkheid. Die geeft die bal ver voor, is het zinnigste die de bal moet pakken en die doet het ook. Met de tweede paal uh, doet dat uh, verstandig. Want er was nog wel wat druk ook van een van de weinige, uh, zeg maar, lange Japanners. Dat kreeg als een stoortje dat zegt. Maar ze hebben nou eenmaal niet de lengte die we gewenst hebben. Maar bij Okazaki, die is dan voor Japanse begrippen nog wel relatief lang. Schillers kon de bal voor boven zijn hoofd uitpakken. En trapt dan vervolgens de bal in de middenzirkel op het hoofd van Yoshida. Dat is dan wel echt een lange. Endo krijgt de bal vervolgens en uh, zo heet je van de bal heel makkelijk terug. De lange trappen van Silas nou, willen we ook liever altijd opbouwen in plaats van met lange ballen openen. Zijn het er dus eigenlijk altijd prooi geweest voor de tegenstander. Dat valt wel op, dat geeft ook wel te denken dat je dat op die manier dus liever niet wil. Als je twee centrale verdedigers hebt die eigenlijk vandaag hebben aangegeven en hebben laten voelen dat ze de bal liever niet hebben en bovendien continu onder druk staan. Kan ik me voorstellen dat je het gevoel als doelman hebt dat dit de enige oplossing is. Balbezit voor Strootman. Krijgt de bal op zijn rug in plaats van op zijn hoofd. Bal kwijt. Linkerkant balbezit voor Japan via de invaller Sakai. Sakai aan de linkerkant van het veld. Die gooit er nog een keer goed het gas op. Met andere woorden, er wordt snelheid gemaakt aan de linkerkant van het veld. Waar Honda bij de rand van het 16 meter gebied staat te wachten. Op die bal die misschien gaat komen van Kakawa komt er net niet. Want er zit een voetje tussen van de Guzman. En de Japanners gaan toch nog een keer aanzetten. Want we zitten in de laatste 30 officiële speelsekonden van deze wedstrijd. Stand nog steeds 2-2. Met het balbezit dus voor de Japanners. De Japanners die op weg zijn naar een perfect gelijkspel. Of wellicht naar een overwinning. Want als er een ploeg gaat winnen nog in die slotfase, dan uh, moet dat Japan zijn. Tenzij ze iets heel stoms doen. Maar dat uh, ziet er niet naar nou uit. Alhoewel er nu een... Uh... Bijna onvoorzichtig moment was. Maar Robben kan er ook niet goed bij komen. Bal via een Japanse voet over de zijlijn. 10 meter voor de middellijn aan de rechterkant van het veld. Officiële speeltijd zit er nu op. En we krijgen twee extra spelers. Nou, in een uh, nieuw persbericht laat het ministerie van zinloze feitjes weten. Dat dit dus inderdaad de eerste keer gaat worden. Normaal gesproken dat de NL zelftal niet wint van een Aziatische tegenstander. Tien keer gewonnen en de elfde keer lukt niet meer. Terwijl ze weer heel lang wacht met het wegtrappen van de bal. Dat het uiteindelijk doet bij Depay die wegleidt. En daarmee de kans nog eens geeft aan Sakai, de andere Sakai. Want er staan er inmiddels twee in het veld. Aan de rechterkant de aanval loopt Spaak. En dezelfde al heeft net voldoende voetjes voor de bal om ergen te voorkomen. Wil dan gaan uitbreken. Dat lukt niet omdat de paas van de paai niet bij Strootman komt. En dan komen de problemen opnieuw via Kakava. De speler dus van Manchester United aan de linkerkant van het veld. Honda komt zich er ook melden. Zo staan de twee beste voetballers daar nu bij de zijlijn geparkeerd. Honda krijgt de bal. Kakawa loopt naar het centrum. Een korte 1-2 opnieuw Honda. Voor het doel wachten de twee. Nee, de bal gaat terug naar Endo. Endo, nou, aan de rechterkant van het veld is er weer wat ruimte. Maar er is ook op de as is er ruimte. Zoals Nederland constant achter de feiten aanloopt. En geen enkele tegenstander kort dekt. Dus het, het is allemaal optisch dekken, maar niet zoals ze er nog nu dichtbij zijn. Zodat er misschien nog een mogelijkheid komt voor de Japanners in het 16 meter gebied. En uiteindelijk wordt hij dan weggewerkt door Willems, ook dat is slecht. En dan uh, komt Sakai er eerder bij dan uh, Robben. Robben moet dan het lichaam tussen de tegenstander en de bal houden. Dat uh, doet hij goed, waardoor uh, uitverdedigd kan worden via Depay en Strootman. Strootman ook fel opgejaagd, ook niet gezien in de tweede helft. Raakt de bal dan kwijt.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 Waarbij het Nederlandse al echt van geluk mag spreken dat het niet ook nog tegen een nederlaag oploopt. Omdat de mogelijkheden voor Japan er echt zijn geweest. Was Sillenzen nog maar eens een tegenstander uitgekapt. Dat moet je dan ook maar durven als je zo in de wedstrijd zit. Dan Vlaar weer eens aanspeelt die daar niet op zit te wachten. Die de bal teruggeeft dan Sillenzen die daar niet op zit te wachten. Die hem dan in paniek maar over de zijlijn trapt. Nou viert het Japanse publiek alvast feest. Omdat ze nou ja, dit nog wel grappig vonden om te zien. Maar de wijze waarop het al zichzelf hier toch een beetje te kijk zet eigenlijk in de slotfase. Dat geeft Van Gaal toch te denken. Een shot zo even op de monitor. Laat ook zien dat daar Van Gaal, maar ook zijn assistenten blind, kluivert. nou niet bepaald vrolijk keken. En uh, dat was het dan in Genk. Waar de wedstrijd door de scheidsrechter wordt uh, beëindigd. 2-2. Zo nemen we dan afscheid van deze Kristal Arena voor een twaalfduizendtal uh, toeschouwers. Voornamelijk Japanners. Van de vaart 0-1, Robben 0-2. Osako 1-2 en Honda 2-2. Het Nederlands elftal komt er nog goed mee weg ook. En mag eens goed gaan nadenken over met name de tweede helft... hier op Belgisch grondgebied. Genoeg om over na te praten. U hoorde Jack van Gelder en Bas Ticheler uit Genk, België. Straks om half vijf het Langs de Lijn Sportforum. En dan kijken we uitgebreid dus terug op deze Nederland-Japan. En dat doen we met Mark van Hintem, Theo Rijtsma en Nando Boers. Nu eerst het uitgestelde nieuws van drie uur. En daarna het cultuurprogramma Opium van de Afro...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 Een nieuwe baan vind je snel. Op vacaturekrant.nl Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. De Cirkel. De nieuwe roman van Dave Eggers. Nu overal verkrijgbaar.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 Het is bijna acht minuten over drie, het uitgestelde nieuws van drie uur. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bom ontploft... niet ver van de plek waar volgende week de stamautzen bij elkaar komen... in de zogeheten Loya Jirga. Volgens de politie zijn er slachtoffers gevallen... maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Op de vergadering van stamautzen wordt volgende week onder meer gesproken... over de rol van het Amerikaanse leger... na de terugtrekking van internationale troepen eind 2014. President Karzai maakte vandaag bekend dat er ook na 2014 nog Amerikaanse militairen achterblijven in Afghanistan. FNV-voorzitter Heerts is fel tegen het plan van staatssecretaris Kleinsma... om bijstandsgerechtigden iets terug te laten doen voor hun uitkering. In het radioprogramma Breed zei Heerts... dat mensen in de bijstand dan koffie moeten schenken of drollen moeten rapen... terwijl er 700.000 werklozen zijn. De FNV-voorzitter vindt dat in het sociale akkoord... dat de vakcentrale met het kabinet en de werkgevers sloot al genoeg afspraken zijn gemaakt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 In Sliederecht is de intocht van Sinterklaas iets anders gegaan dan verwacht. Vlak voordat hij met zijn pieten zou aankomen, begaf de stoomboot het. De boot kon niet richting de haven van Sliederecht worden gesleept. En voor een vervangende speedboot was het te mistig. Honderden kinderen en hun ouders stonden op de kade te wachten. Een uur later dan gepland werd de Sint in een brandweerauto alsnog afgezet in de haven. Het weer in een groot deel van het land is het grijs en nevelig. Vooral in het noordwesten en noorden schijnt de zon af en toe. Het hoort 3 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. Morgen is het verder bewolkt en soms ook druiderig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met veel vertraging op de A4, A58 richting Antwerpen en Vlissingen bij Bergen-op-Zoom. Uh, meer dan een uur langer onderweg tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hoge Heide... over 4 kilometer file. Na Hoge Heide is de weg afgesloten tot aan het knooppunt Markizaat... vanwege werkzaamheden. Die duren het hele weekend. Op de A20 gouda Hoek van Holland staat een korte file bij Rotterdam Centrum. 2 kilometer. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... weten dat veilig rijden ook goed is voor de portemonnee. We krijgen ook korting voor schadevrij rijden. Maar nu gaat de ANWB-autoverzekering...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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium. 12 minuten over drie. We beginnen wat later vandaag vanwege de sport. Tot half vijf, kunst en cultuur hier op Radio 1, live vanuit het Grand Café van De Lamar in Amsterdam. Straks van kom ik hier de man, hij zit al aan tafel overigens, die zich mag meten met Umberto Eco en Dave Eggers, om maar een paar grootheden te noemen: Twan Heijmans. Hij won de Prix Médicis étranger in de prestigieuze literaire prijs in Frankrijk met zijn roman Op zee, en mer. Constant Meijers zit hier ook. Hij tekende de soundtrack van zijn leven op in Forever Young over Neil Young. Inderdaad, de koning van het ZKV. zeer korte verhaal, A.L. Snijders... die verblijft ons ook met een bezoek. En Gijsper Kamer, die bespreekt straks nieuwe popcd's. En David de Jong, die maakte een documentaire over zijn vader... VN-fotograaf Eddie de Jong. En 80 seconden latent pianotalent Katja Herbers in de bus... en de live muziek is vandaag van Stefka. U reageer op je met of Twitter naar hekje opiumavro of hekje Hans opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. Veel Nederland zet zich in voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Joop van der Ende die laat de hoofdrolspelers van zijn musical. Hij gelooft in mij. Collecteren na afloop van de show. Als u hier zit, dan weet u dat alvast. En vervolgens verdubbelt van de ende dat bedrag en maakt het over op Giro 5 en 5. Frek de Jonge, Dolf Jans en Sarah Kroos die doneerden de complete recette van een van hun voorstellingen. En maandag is er dan de hulpactie op radio en televisie. Zo speelt de wereld draait door haar rampend bingo weer. Net als na de aardbeving in Haiti. Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Je betaalt 100 euro bij, bij binnenkomst. Uh, je trekt een nummertje. Je hebt een act van een halve minuut. En er is dus een kans dat jouw nummertje valt. Valt jouw nummertje ben je dus een halve minuut in beeld met wat je maar wil. Valt je niet, dan heb je een leuke avond gehad. En dat hopen we dan maar. De moeder van zanger Peter Koelewijn... die is niet in een kwaad daglicht gesteld... door schrijver AFTA van der Heijden. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding... dat Koelewijn had aangespannen in de roman De Hellevee... geschrijft van der Heijden over een vrouw... die illegale abortussen uitvoerde... en wiens zoon een hit had met kom van de dak af. De rechter zei de boosheid van de zanger te kunnen begrijpen... maar dat de vrijheid van meningsuiting belangrijker is. AFTA van der Heijden hoeft dan ook niet te rectificeren. Meer ontevreden familieleden. De familie van de Surinaamse verzetsheld Anton de Kom... is niet blij met het boek van schrijfster Karin Amad Moukrim. In haar boek De Man van Veel, vandaag nog besproken in de Volkskrant... Drie Sterren, schrijft ze over de gedwongen opname van de Kom... in een psychiatrische inrichting. Zijn kinderen krijgen daarbij in gefingeerde stukken... een onsympathiek en onware rol toebedeeld, vindt de familie. Amad Moukrim die was in oktober nog te gast hier in Opium. En ze vermoedde toen al dat er kritiek zou komen op haar boek... omdat ze een andere kant van de verzetsheld laat zien. Het is natuurlijk vrij eenvoudig om iemand die zulke grote offers heeft gebracht... Uh, om hem heel uh, indimensionaal af te schilderen als een held. Maar daarmee uh, doe je hem ook tekort, denk ik. Er werden astronomische bedragen voor moderne kunst neergeteld deze week. Voor een drieluik van de Francis Bacon, waarop zijn vriend Lucien Freud staat, werd 105 miljoen euro betaald. Een schilderij van Andy Warhol leverde 78 miljoen euro op. Het hoogste bod ooit voor een van zijn werken. En volgens Veilinghuis Sotheby's is in de afgelopen twee weken wereldwijd voor 1,5 miljard euro uitgegeven aan kunst en juwelen. Olaf Veldhuis, professor of sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft hier een simpele verklaring voor. Steeds momenten zijn ontzettend rijk. Het aantal miljardairs in de afgelopen pakweg 15 jaar vervijfvoudigd. Ja, je moet wat met dat geld. En onder die rijken is op dit moment moderne en hedendaagse kunst in de mode... zoals dat in de jaren 80 de impressionisten waren. De Britse componist John Tavener is overleden. Tot zijn bekendste werk behoren The Lamp op een tekst van William Blake... dat als kerstlied wordt gezongen en de compositie Song for Athene dat u hier hoort. Dat laatste werd ook uitgevoerd tijdens de begrafenis van Lady Di in 1997. Stefano had een uh, zwakke gezondheid en al meerdere hartinfarcten achter de rug. De laatste werd hem fataal, hij werd 69 jaar. En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Nou, gedichten zijn de inspiratiebron van deze Nederlandstalige zangeres. en dan Met name de gedichten van Joke van Leeuwen. Onderwerpen als ze nieuw zijn in een stad en wachten passeren de revue. Nou, wij wachten niet langer. Hier is Stefka. Achter de wanden spraken mensen... Die niet kennis kwamen maken, s'morgens kwamen zij naar buiten. Haasten zich naar hun kantoren, beste wind boog hen ervoor. Maar de dag stond mooi recht Kennen. En een leurder met per stuk in celofaan gestoken rozen tegen de gewone. buiten haasten zich naar hun kantoren wist wind boog hen naar voren maar de dag stond gewoon en regen gooide mooie op. Dat met euh, Achter de Wonden. Welke Nederlandse schrijver past in het volgende rijtje? Dit is geen quiz hoor, is gewoon even een vraag. Philip Roth, uh, Umberto Eco, Paul Oster, Milan Kundera, Dave Eggers. Dan denkt u misschien aan Cees uh, Notenboom... of Harry Mullisch of Arno Grunberg. Maar het is volkskrantredacteur Twan Heijmans... Die won deze week namelijk de, uh, met zijn rom roman De Buut. Dat ook nog eens op zee, de prestigieuze Franse literatuurprijs. De Prix Medicis et Français, voor beste buitenlandse roman. En hij schaart zich daarmee dus in dat rijtje van genoemde illustere voorgangers. Hoe, hoe ging dat afgelopen dinsdag in uh, Parijs, uh, Twan? Ik, ik wist het al een week. Dus ik heb een week in een enorme zenuwen gezeten. Voor, in, uh, voor, voor ik uh, ik ga jou een andere microfoon geven, want er gaat iets mis. Kijk. Dus de vraag was, Kun je me hoe zo ging horen? dat afgelopen dinsdag, Twan? <laughs> uh, nou, ik wist het al een week. Dus ik liep al uh, met trillende handen door de, over de redactie toen ik het hoorde. En daar werd ik gebeld. Ik mocht het echt absoluut aan niemand, uh, aan niemand vertellen. Nee. En dat was heel spannend. En ik mocht ook niet zeggen dat ik naar Parijs ging. Dat was ook heel eng. Dus ik ben in Thalys gestapt en... Uh, ik heb het eigenlijk niet, uh, heel lang niet geloofd. Ja, het is alsof je aan de mol meedoet, zeg. Ja. Dit. Heel, uh, ja. En pas toen ik bij de uitgeverij, uh, de Franse uitgeverij, uh, arriveerde... daar lagen de stapels boeken met zijn mooie rode band eromheen... met de uh, Prie Ja, ja, zeg maar. ja, En toen zag ik die opgetogen gezicht en dacht ik ineens... shit, ik ben in Parijs <laughs> en ik krijg die prijs. Het is echt waar. Ja, ja. ja. En vervolgens was er een, uh, een soort uitwekkering, heel chaotisch hoor... maar in een in restaurant, La Méditerranée waar het al sinds de jaren 50 gebeurt, uh, begreep ik. En daar kwam de jury dan van de trap af dalen en declameerde dat... Uh uh, ik de winnaar was van de, van de buitenlandse prijs. Ja, het is ja. heel opmerkelijk wel, want uh, de recensies destijds in, uh, in Nederland waren niet al te goed. Ja, er waren be best nou, aardige bij. maar De meeste waren heel erg goed. Ja, maar, maar er, waren bijvoorbeeld... twee er waren twee minder goede. Ja, ja, vanmorgen, je eigen de volksland citeert een ja. van de slechtste. Uh, exact. Een citaat, Zouteloos vlak dat bij de kiloknaller vandaan komt. Ja. Je doet er verder niemand kwaad mee, maar het is een deprimerende gedachte dat dit soort slappigheid moet doorgaan voor een literaire roman. Was getekend ja. Marja Pruijs in de Groene ja. ja, die deed heel erg pijn. En dat ja. was, uh, de, ik vond het volslagen om te richten. Opmerkingen ook... Uh, uh, weet, weet je, het, het is voor mij echt serieus. Hè. Uh, het, is, het is romanschrijvers voor mij echt een serieuze bezigheid en geen uh, hobby daarnaast. Zeg maar... En ik vind, vond dat echt heel erg onder de gordel. Uh, ik begreep het ook helemaal niet. Ik heb het uit mijn hoofd gezet. En uh, nu toevallig las ik vanochtend dat ze haar uh, opgebeld hebben. Ja, zo gaat dat. weet je. Maar voor de rest, was, dus, toen, toen het uitkwam. In, het is in de zomer uitgekomen. En uh, de recensies waren heel erg goed. Het is meteen verkocht aan, uh, aan vijf landen. Uh, in Duitsland waren de recensies echt uh, subliem. Dus ik had, ja, daar sta je opeens al in de Frankfurter Allgemeine Met ja. een hele pagina. Dat was al een heel avontuur. In, Le Monde, ja. in, Le Monde, in de monden, ja. In de monden. Ja, weet je, ik dacht... Het was voor mij voor het eerst dat ik een roman schreef. En uh, ik dacht, als het af is, het af. Hè, dan ben je, als schrijver zit je helemaal in je hoofd dat te maken. Dat is iets van jezelf. En vervolgens gingen mensen het ook nog eens lezen. Dat had ik me helemaal niet geïnteresseerd. Dat natuurlijk, ja. ja en, en uh, sindsdien is het een, een achtbaan van gebeurtenissen geweest. Ja. Ja. Waar, waar, waar gaat uh, Op Zee over? over uh, ja, het gaat over een man, een vader, die ja, met zijn over, dochter uh, gaat zeilen. Uh, het, is een, ja, het is een man, uh, Donald, die uh, uh, even genoeg heeft van alles in het leven uh, van zijn kantoorbaan. En gaat zeilen uh, drie maanden in zijn eentje. Rond Engeland, wat een vrij pittige uh, trip is. En uh, hij heeft bedacht, ik, ga, uh, ik vaar eerst naar het zuiden van Engeland omhoog. kom in Denemarken uit. En daar komt zijn dochtertje van zeven jaar aan boord. Uh, en dat wilde hij heel graag. Vindt hij heel goed fijn. Ook omdat zijn doch, hij zijn dochter dan ook kan leren van... Kijk, hey, je kunt je wel losmaken van de wereld. Je hoeft je niet in het systeem te passen. Maar dat gaat allemaal heel goed. Ze komt met vliegtuig. Uh, fantastisch, uh, prachtig weer, uh, niks aan de hand. Uh, tot ze verdwijnt midden op de Noordzee. En uh, op dat moment ga, nou, stort alles in elkaar. Gaat het helemaal mis. En, uh, uh, het einde zou ik niet verklappen. Uh, nee, nee, het is niet heel dramatisch. Niet. Maar ja. uh, dat gaat het boek over. En het, Uiteindelijk hè, het gaat het over dat dramatische moment. Maar voor mij gaat het vooral over de liefde tussen de vader en zijn dochter. En, uh, en zijn vrouw. Ja. Ben jij zelf ook een zeiler? Ja. ja. ja. Het Fanatiek. Skippen. Uh, voor zover ik tijd heb wel. Uh, ik hou van lange tochten. Dus ik heb deze tocht van, van Denemarken naar Nederland drie keer uh, gedaan. Uh, ik hou van de zee, heel erg. En, uh, en vooral uh, s'nachts, uh, uh, uh, dat noem je dan de hondenwacht. tussen ja. twaalf uur s'nachts en vier uur s nacht. Leven is gevaarlijk, want je valt zo in slaap. Ja, maar op een of andere manier vind ik dat de mooiste momenten. Dan, dan ben ik echt heel alert en uh, uh, het is heerlijk om op zee te zijn En echt los van alles, dat, mm. dat vind ik het mooiste. Ja. Ja. Heb jij een verklaring voor waarom die Fransen dit boek zo uh, geweldig vonden? Ja, ik dacht in, in, in aanvang, van, omdat het over zeilen gaat. Want mm. Fransen is echt een zeilnatie. Ja. Je hebt grote zeilraces, daar komen gewoon 300.000 mensen op de kade staan... als die vertrekken of aankomen. Uh, maar ik heb het een beetje gevraagd in Parijs de afgelopen dagen. En uh, dat is het eigenlijk niet eens. Wat ze interessant vinden is dat het heel erg on-Frans is. Uh, ik, ik, ik, ik gebruik korte zinnen. Het is, het is, uh, het is geen mm. hele bloemrijke taal. Dat doe ik expres. Want ik, wil, ik wilde dat die, die, die korte Noordzeegolfslag in het boek zat. <laughs> en dat zijn, dat zijn die korte zinnetjes. Dat vinden ze verfrissend En wat, wat me opviel. Uh, Zij vinden heel interessant uh, hoe die man denkt. En dat die man kan... Mislukken ook. Hè? Dat je, hmm. Want het is want dat, die dat, een goede baan heeft. Dat, dat doe je als, als man. Uh, niet uh, uh, uh, Dus niet. kan dat is heel ongeluk gebeuren. Dat gebeuren. Ja. Ja, nee, nou ja, in Frankrijk is, is wat dat betreft een beetje uh, een land wat een beetje achterloopt. Uh, om maar met een groot woord emancipatie van de man te ja. gebruiken. Maar uh, bijvoorbeeld vier dagen werken of drie dagen, dat, is echt, dat kan niet. Ook nee. voor vrouwen niet, maar ook voor mannen niet. En zij vindt heel interessant dat juist dat thema, en uh, wat ik las in recensies, er wordt dan meteen filosofen bijgehaald en zo. Uh, oh, dat is, is dat ze dat aan. heel. Ja, ja ze, ze zoeken. Ze, iemand schreef op van dit is een, een roman over de mask thee weet ik veel. Uh, uh, dus ook, dat vinden ze interessant. Hoe dat, hoe dat, samen, hoe dat psychologisch werkt. Een ja. ja. ja. van nou, andere heren. Uh, Gijsbert, heb jij een verklaring voor waarom... een dergelijk thema uh, zo in Frankrijk aan uh, zou nee, kunnen ik Nee, maar ik ben ook niet heel erg thuis... in uh, de Franse interesse, mm. uh, culturele interesse. Nee. Maar, en ook niet in het zeilen. Dus Ga <laughs> <Ja. laughs> ja, maar, Kim, maar, nee, maar ik vind het wel bijzonder. Ja. Sowieso, ja... ja. Maar het is sowieso prachtig natuurlijk dat er een Nederlands boek wordt eh, ja. uitgekomen. Heeft hij nou een aparte stoel gekregen op de Volkskrant-redactie? En iets hoger? Of, uh... Ik heb hem niet mogen bekijken, maar het lijkt me wel, toch? Ja, ja. Nou, ik, ben, ik, ik was heel blij dat ik in de trein terug... gewoon nog een, een nieuwsberichtje moest tikken voor de krant van de <laughs> volgende dag. Dat zette me even op de grond, denk van, uh, Weer even terug op Oh, was, Ik kan me herinneren dat jij door de Volkskrant wel gewoon met vijf sterren gehonoreerd werd. Ja, toch? Ja, dat was de eerste... Nou ja, goed. Dan denk je ook eigen krant, vijf sterren. Hmm. Dat, nou ja, dat is best wel krant nou, altijd dat moeilijk. Dat is heel mooi geargumenteerd dan. Ja, dat okay, en het is ook al verfilmd. Dat is heel ja. bijzonder. Hè? De, ja. de, de, de een televisiefilm. Een televisiefilm die in januari, als ik me niet vergis, op televisie ja. komt. Ja, in januari op televisie. Hij zal al in première gaan op het filmfestival in Utrecht. Dat was ook al een heel bijzondere ervaring. En wat leuk was, is dat, uh, uh, dat ik mee ben gaan zeilen met die boot. Het filmen op een boot is echt een crime. Ik begrijp nou waarom ze dat liever nooit doen met twintig mensen en camera's en zo aan boord. En het was april en koud. En... Dus ik heb als, als matroos uh, in mijn eigen die verhaal uh, gezeild. Uh, niet een dan... klein rolletje ook nog ergens? Nee, dat kan niet. Nee, laatst, nee maar ik moest wel sturen, bijvoorbeeld. Terwijl de hoofdpersoon uh, een, een dramatische scène uh, speelde. En dat ja. is heel raar, want dan kijk je dus naar je eigen verhaal. Of ja. uh, naar iemand die in jouw hoofd is ontstaan. Ja. Ja. Het is een hartstikke mooi film geworden. Ik vind het heel knap. Uh, dus ja, god... Uh, uh, het is leuk. Gisteren is de Hongaarse editie uitgekomen. Dus oh. blijf maar door, uh, doorgaan met het boek. Ja. Ja. En jij gaat ook door met schrijven. Ja, ik heb, uh, ben, ben nu, moet dit weekend de drukproeven inleveren van, uh, teruggeven van een nieuw boek. Dat heet Pristina. Uh, dat is uh, een heel ander boek, Dikker. Uh, ik heb er al twee jaar aan gewerkt, dus het, is, het, is, het komt nu allemaal bij elkaar eigenlijk. Uh, maar ik heb wel besloten, na nou, dit boek, dat ik de roman schrijf zo leuk vind... dat ik daar echt serieus mee uh, door blijf gaan. Betekent uh, dat dat je ook zou stoppen als, als, nee. als nee, journalist? Dat nooit. Nee, dat nooit. Nee, nee. nee. <lacht> Kijk, het, het, het, het leuke van mijn werk is, ik ben algemeen verslaggever... dus ik kom op heel veel plekken op, op, over de wereld. Ja. Uh, ik spreek met heel veel mensen en dat geeft zoveel stof uh, voor fictie... Uh, in mijn nieuwe boek, uh, Pristina, gebruik ik dat ook echt wel. Hè. Ik ga dan bijvoorbeeld voor dat boek ben ik naar Kosovo geweest. Uh, twee weken. Ja, dan kom ik terug met twee verhalen voor de krant ook. Hè. En zo, zo probeer ik dat een beetje heen ja, en mooi, weer te ja, laten gaan. Twee ja. werelden die mooi samen Je moet wel fictie en feiten dan uit elkaar weten te houden. Ja, dat, ik was bang dat, dat het moeilijk viel. Maar dat gaat eigenlijk steeds beter. Ja, zijn echt andere dingen. Goed. Nogmaals gefeliciteerd. Op zee wordt uitgegeven door Atlas Contract. Uh, net als Pristina trouwens dat halverwege januari verschijnt. En 10 januari is dit tv-film van Op Zee te zien op Nederland 2. Dankjewel, Ton Heijermans. Straks uh, ga ik verder praten met, uh, met Gijsbert Kamer over drie tal nieuwe cd's... en Constant Meijers over zijn, uh, ja, zijn soundtrack van zijn leven... met Neil Jong als hoofdpersoon. Eerst het nieuws van half vier met Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd. Niet ver van de plek waar volgende week gesproken zal worden... over afspraken met de Verenigde Staten. Een zelfmoordenaar in een auto reed in op een legerpost... op zo'n 200 meter van de grote tent... waar donderdag de vergadering van stamoudsten, de Loya Jirga, wordt gehouden. Zeker één militair kwam om het leven... maar het dodental loopt vrijwel zeker op. Vermoed wordt dat de taliban erachter zitten.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 En het bagatelliseren van de gevoelens van de minderheid. De protest verloopt vreedzaam. In Groningen, bij de officiële intocht van Sinterklaas, waren er geen protesten tegen Zwarte Piet. Dat waren de hoofdpunten. Dit is opium. Ja, we zijn weer terug. En alle microfoons doen het weer, geloof ik. Fijn. Uh, ga ik praten met uh, Gijsbert Kamer? Ah, daar hebben we een mooie vormgeving voor. Hup.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 Ja, dan gaan we het niet over Lady Gaga hebben. Maar Arcade Fire, Reflector, het nieuwe album van die... Uh van het uh, gezelschap. Daar was jij zeer enthousiast ja. over in de krant. Ja. Uh, vertel. Nou, uh, allereerst uh, Arcade Fire, uh, iedere periode heeft zo een eikpunt in de, uh, de bands nodig die als eikpunt gelden. Daar heb je toe gehad. Radiohead en Arcade Fire is, vind ik de laatste tien jaar wel een van de belangrijke rockbands. Die zowel een, een groot publiek weten aan te spreken. Niet heel groot moet ik nog zeggen. Maar en als uh, zeg maar de critici die daar nieuwe dingen in horen. En uh, een soort passie die in veel andere dingen ontbreekt. tenminste ja. Dat hoor ik erin. En uh, ik vind het een een spectaculaire sterke plaat. Uh, heel gewaagd. Heel lang duurt hij ook. Uh, uh, 75 minuten. En... Wat voor critici lastig was. Omdat hij ook uh, eigenlijk nauwelijks werd vrijgegeven. En iedereen moest heel snel met alle recensies komen. Waardoor iedereen vooral opmerkte dat hij te lang duurde. En dat de tweede CD toch wel een beetje tegenviel. Ja. Maar dat, dat, dat gezegd hebben. Ik, ja, ik, ik, ik vind het erg sterk. Er zit ook een ontwikkeling in. Ze hebben geluid een beetje verbreed. Met wat meer uh, exotische ritmes. Uh, haitianse invloeden. Want de, uh, een van de twee belangrijke mensen uit de band uh, van het echtpaar... Uh, Wim Butler en Regine Chassarine. Chas, Chas, uh, de, de dame daarvan die komt uit Haiti. En die, uh, nou, ze hebben daar een link mee met het land. Uh, zeker na de uh, aardbeving daar. En ze hebben muzikanten meegenomen uh, met de plaat. Maar ook op tournee. Ja. Zullen we naar een uh, track gaan luisteren. een vrolijk liedje van de plaat. Ja. <laughs> Fijnlijk music for the fantastic. Okay, fire. jaren 80 zou. Dit dit dit zeker liedje is echt een heel opgewekt liedje, daarom heb ik ook uitgekozen, want ze hebben een beetje de naam dat ze nogal zwaar op de hand liggen, zeker op deze plaat. Maar dit is heel vrolijk, bijna een smitsachtig nummer. Ik vind het heel erg goed. Net zo Canadees als Neil Young, waar we het straks over gaan hebben? Nou ja, de Canadeese invloed hoort niet zo, maar het is wel, ik vind het wel een band met die op hun beste momenten wel intensiteit heeft, die Neil Young in de jaren, in zijn goede jaren, en echt live nog steeds, ook heeft ja. Echt heel bijzonder, ja. Oké, okay, ja. Arcade Fire. Het album heet Reflector. Twee cd's maar liefst. Uh, dan uh, hebben wij het over... Ja, de nieuwe Tim Knol. Soldier On. Hij is vanavond over gezien. in op televisie ook te gast. Oh, wat goed. Ja, maar we... uh, ja, is leuk. Ja, en een mooie album ook, hè? Ja, heel mooie plaat. Uh, hij zat een beetje in de put de afgelopen jaar. Want zijn, zijn vaste songschrijver... Uh, of mede company in het songschrijven... Uh, Matthijs van Duivenbode die, uh, die, die, die wilde andere dingen gaan doen. Ja. Dus hij moest eigenlijk een beetje alleen doen. En uh, dat is heel goed uitgepakt. Het zijn echt heel sterke liedjes die je ik merk ook fluitend op de fiets gaat zingen als je uh, als je gewoon die ineens in je hoofd binnenkomen en uh, er ook eigenlijk niet meer weggaan en het is een wat wat luchtiger um, en eigenlijk wat raar is want het is een meer gelaagde plaat maar de liedjes zijn luchtiger mm -hmm. en um, je hoort ook heel sterk de invloed van zijn nieuwe uh, songschrijver Compaan. Anne Soldaat, die uh, we van Daryl N nog kennen. En ja. die, dat Daryl N geluid hoor je ook heel erg terug in de liedjes. En dat is een van mijn favoriete bands uit Nederland. Dus ja, daar is, ben ik is, heel blij is, is, is mee. Het is overigens Tim Knol straks, uh, Daryl, uh, als uh, Daryl N weer verder ja? gaat... Anne Soldaat ook kwijt. Uh, nou, <laughs> Tim Knol heeft alle, die gaat in zijn eentje 65 uh, theater. Uh, uh, theaters af de komende maanden. Dus die doet nu een paar optredens. En dan is hij eigenlijk tot, tot aan de zomer niet met band te, okay, te zien. Dus dan te, uh, tot de festivals komen. Okay. Zullen we even luisteren naar de, de, de single die van het album af is gekomen? Motion, is, of, uh, life. motion of Life. Ja. Ja. Maar Territory, daar gaat in feite ja, het hele gaal, CD over. Hè? Alvast vooruitlopend op uh, het volgende item. Ja. Maar, uh, Tim Knol kan ook heel erg goed uh, Neil Young naspelen. Die heeft daar ook zo'n programma mee gedaan. Dat doet hij echt heel erg mooi. Uh, ja. Met andere ander dan uh, als gitaar, ja, die kan hij. het ook heel goed anders. Die kan ja. het ook heel erg goed. Kan Neil Young heel goede Tim Knol neerzetten? Zeg je dat nou? uh, Ik weet niet of hij daarin slaagt hoor. Om Tim Knol te ver, verslaan, dat is niet zo makkelijk. Nee. Goed, uh, dat is, uh, het album is, uh, is Soldier On getiteld uh, van Tim Knol. Zo. Zoals gezegd, vanavond is het dus uh, vijf over half elf... ook uh, bij, uh, bij Opium Televisie te zien. Dan wou ik het nog even over de Beatles hebben, man. Ja, de het wordt Beatles. weer kerst. Er is Beatles onthoud die naam. Vertel. Ze hebben weer iets nieuws gevonden. Eigenlijk moet er ieder jaar zo rond de kerst... Moet er ja, iets dat van dat de Beatles verschijnen. En nu is er weer een tweede deel... Uh, na volgens mij 19 jaar... Uh, van de BBC Sessions. Uh, uh, opnames die voor een deel ook verloren gewaand waren. En uh, wel interessant. In de jaren 62, 65... In die periodes, ongeveer 3, 6... Het 6, de Beatles heel veel opgetreden voor BBC Radio. En er is heel veel van uitgezonden ook. Maar heel veel banden zijn ook weer verdwenen. Zoals wij ook alles lieten verdwijnen in die tijd. Kijk naar ja, zus en nee, zuster. Ja, weg. En, ja. Uh, het, uh, en, uh, en ook heel veel is het toch weer, weer boven water gekomen. En het, het, is, het vertelt niks nieuws. We kennen al die liedjes voor. Nou, een paar na kennen we wel. We hebben ze ook van de Beatles vaak gehoord. Ja. Maar het plezier is zo ongelooflijk goed dat ik toch het eigenlijk wel kan aanraden van iemand. Wat wil je dan horen? Um, Twist en shout. Omdat ze, hm. dat daarin heel goed kunt horen dat ze uh, niet die lieve popband waren, maar dat, ze, dat John Lennon vooral ook een enorme rocker was. En, en dat is echt 63 al. Nou. Het begint toch heel braaf, hè? Ja. <laughs> maar zo zo'n kan raakt bijna niemand in die tijd. In die tijd. Echt, echt, echt met, met al zijn ziel erin alleen zwarte uh, zangers deden dat. Ja, dus ja. ze waren veel minder clean dan vaak gedacht. Ja. Ja, en er is nu net een heel aardig boek uit wat ik nog aan het lezen ben. Over de, rollen, over de Stones versus de Beatles. En ja. daarin wordt ook de stelling goed verdedigd. dat de Beatles veel meer rock'n'roll waren dan de, dan, dan de Stones. En dat vind ik wel goede goed, Maar ja, ja. De Beatles zagen er ook als rock'n'rollers uit voordat ze ja. de Beatles werden. Ja, ja, ja, die hele ja. mooie foto's ja. uit Duitsland met die liriëkken ja. en die kuiven. Ja. Little Richard na doen wat Paul McCartney ook heel goed kon. En toen zei hij, door Brian Epstein: zijn er een soort middelklasse jongens geworden. waarvan ja. wij dachten dat ze avant-gardistisch waren. Ja, precies. Ja, nou, helemaal waar. Goed, het uit al On air live. At de BBC. Ook met heel veel studio gesprekken. Op ja dat, dat, dat is vreselijk. Hè. Ik, ik vind het hartstikke leuk om die platen op te zetten. Maar dan hoor je iedere keer dat weer tussendoor. Wat je nauwelijks kunt verstaan. En dan roept er iemand wat tegen iemand. En dat, dat is, dat is een, een beetje een manier. Om een soort exclusiviteit te geven. Van uh, dan hebben jullie ook nog wat extraatjes. Namelijk dit soort geluiden die je anders ziet. En het eindigt ook nog eens met uh, twee. Met, uh, op allebei de CDs, twee Beatles, Beatles ja. die geïnterviewd worden. Ja. Dat is allemaal, allemaal onzin. Maar ja. de muziek is heel erg leuk. Maar we hebben nu de, de, de ge, digitaal geremasterde mono stereo. Ja, we het nu, maar doorgaan. Maar zijn we nu echt Tot, klaar of niet? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat ze, zolang er nog cd's, zolang er nog dragers blijven komen... dat ze nog blijven uh, die markt proberen te uh, okay, buiten. dus ja. kerst 2014 kunnen wij nu alvast... Uh, Nieuwe Beatles. De Nieuwe Beatles, Beatles. ja, dat ja, zien we dat vast. Ja, ja. waarschijnlijk. Oké, okay, live uit de BBC, volume 2 ja. van de Beatles uitgekomen... bij de platenmaatschappij EMI, uiteraard ligt in de winkels. Gijsbert, dankjewel. Ja, en laten we even een stukje muziek laten horen. <laughs> Ja, mijn volgende gast uh, interviewde grote steden als Paul McCartney, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Brian Ferry. Maar zijn album, uh, zijn absolute favoriet is Neil Young, die u hier hoorde met zijn grootste hit Heart of Gold. Constant Meijers, tegenwoordig hoofdredacteur van de TM, het blad voor theatermakers en theaterkrant.nl. Maar met zijn wortels in de, in de popjournalistiek was hoofdredacteur van de hitkrant en van toen nog muziekkrant Oor. Uh, zet jij uh, Neil Young eens even neer voor, uh, voor onze luisteren. Uh, Neil Young is een, uh, een jongen uit Canada mm. die al heel Jongen, niet zo goed kon leren, maar heel snel heel goed gitaar kon spelen en gebruik kon maken van uh, iets wat zich voordeed... nadat de Beatles, waar we het net over hadden en die we hoorden... En, en, en, de, en de Rolling Stones en allerlei andere Britse bands... een nieuwe muziekgolf over de wereld hadden uitgestort. Ik denk aan de Kings, aan de Pretty Things, aan uh, Van Morrison Them. en Them. En, en, en toen zeg maar die, die golf van uh, popmuziek, beatmuziek... de wereld in zijn greep had gekregen... toen begonnen van daaruit ver bijzonderingen te ontstaan. We denken bijvoorbeeld aan de jazzrock, aan de symfonische rock... en ook de folkrock. En daarbinnen waren dan ook weer individuen die zich met hun eigen liedjes uh, konden gaan uh, uiten. En dat waren zeg maar, de diepste emoties van het eigenste ik. Ja. En uh, de muziek voor de Beatles was voornamelijk muziek... die door derden werd uitgezocht voor artiesten om uit te voeren. En we treden met de Beatles en de Stones... en daarna met die singer-songwriters in de periode... waarin mensen hun eigen muziek bedenken... die ze ook met eigen mensen opnemen op de eigen manier. En, en, dat, en dat concentreert op een aantal zangers. Bob Dylan is natuurlijk de eerste grote man. Uh, Neil Young is er één, James is er een, Jonny Mitchell is er een en Leonard Cohen is er ook een. Ja, en die, die ook hoe, hoe, weet je nog de eerste keer dat je hem hoorde? Die, uh... Ja, dat weet ik, want uh, ik, ik, ik, ik heb uh, ja, dat boek uh, ben ik gaan schrijven, maar je denkt dat je je eigen leven nog herinnert, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Je <laughs> weet eigenlijk niks. Zeg maar waar jij in februari 1976 was, dat weet je gewoon niet. Dus wat ik ben gaan Zoek doen is. Op, ja. uh, uh, ja, ik kom van Neil Young niet meer los. En de vraag doet zich dan voor, hoe ben ik eraan geraakt? Mm -hmm. <laughs> en, en, en waarom ben ik er dan daarna nooit meer van losgekomen? Dus ik ben gewoon helemaal teruggegaan... naar ook weer een ander fenomeen uit die tweede helft van de jaren zestig. Toen kwamen er uh, uh, langspeelplaten uit Amerika via importwinkels. Hier met name ook in Amsterdam. En uh, ja, die pikte je dan op, want dat, dat kende je niet. En dan ging je thuis kijken of daar leuke platen tussen zaten. Zo was er een groepje uit Californië, de Buffalo Springfield. En die nam ik mee naar huis en ik ging luisteren. Nou, dat waren een paar jongens. Uh, Richie Fure, Stephen Stills, Neil Young. Uh, Dewey Martin was de drummer. En, en, en, en nou ja, ik luisterde daarna. En ik vond al die liedjes wel leuk. Maar mm -hmm. op een gegeven moment vond ik Neil Young leuker. En toen kwam die tweede LP van die Buffalo Sprinkle. Toen vond ik Neil Young nog weer interessanter. En toen dacht je, ik moet die man een keer ontmoeten. En langzamerhand dacht ik, nou, op een gegeven moment dacht ik even verder weer. Toen zijn ja. eigen plaat ook uitkwam. En, en er ook in de publiciteit duidelijk werd gemaakt dat Neil Young onbenaderbaar was. Dus ook niet te interviewen. Toen ik dus helemaal popjournalist was geworden. Ja, dacht ja. ik, nou wil ik één ding, Neil Young ontmoeten. Ja, dus die, eigenlijk ben je alleen maar de popjournalistiek ingegaan om Neil Young te ontmoeten. Zo kunnen we het voor nu wel even kort samenvatten. <laughs> het, het, het, het komt dan tot een ontmoeting in Londen. Je moet ja. daarvoor een paar flessen tequila meenemen. Ja. En, en ja. afstaan ook aan, de, aan een van de begeleiders. Nou ja, ja. spreek ook inderdaad. He? Ja, ja, ja. Dat, was, dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Maar uh, ja, als je iets wilt, he, dan, dan kan het soms lukken. Dus ik werd gebeld door de platenmaatschappij. Ze konden in Engeland een bepaald soort tequila niet vinden. Die op de verlanglijst voor de kleedkamer stond. En er zouden Europese journalisten komen. Die zijn ze gaan bellen. Van, kun jij dan in Amsterdam dat bepaalde merk tequila vinden en meenemen? Toen dacht ik meteen... Die flessen gaan alleen maar van mijn hand over in die van Neil Young. Daar komt niemand meer tussen. Maar toen stond er een jongen van de platenmaatschappij me op te wachten in Londen. Wat ze ook niet hadden gedaan als ik die flessen niet bij me had. Om die flessen zo snel mogelijk van mij over te nemen. Toen zei ik: Nee, nee, nee, nee. Want zo moet ik Neil Young uh, ontmoeten. Zei: hij, ja, Wie denk je wel dat je bent? Wij hebben je gevraagd om die flessen mee te nemen. Geef die flessen onmiddellijk aan mij. <laughs> heb ik gezegd: Oké, okay, goed, maar ik geef je één fles. En je moet er een brief bij leggen die ik inmiddels heb geschreven. Want ik zag het onderheil al naderen. Die moet je dan bij die fles leggen. Toen ben ik naar de zaal gegaan waar ze optraden. Via de Eagles. Die had ik in Amsterdam al leren kennen. Die waren nog helemaal niet beroemd. Die stonden in het voorprogramma van Neil Young. En toen de Eagles speelden ben ik door die gangen gaan dwalen. Op zoek naar de kleedkamer van Neil Young. En daar stond ik met klapperende tanden en knikkende knieën. En vroeg, heb je die fles tequila? En zei, Ben jij die jongen van die brief? Goeie brief, kom na het concert maar terug. Zo begon het. Zo begint ook iets wat op den duur uitgroeit tot een soort van vriendschap. Hij zegt tijdens een bezoek in Nederland... want je bent met hem op zoek gegaan naar een woonboot zelfs hier in Amsterdam. Zegt hij, ik heb het gevoel dat dit het begin is van een hechte en lange vriendschap. Is dat ook uitgekomen? Nou ja, dat is problematisch hoor. Wat je onder een hechte en grote vriendschap verstaat. Kijk, ik ben niet op zijn verjaardag. Hij is niet op mijn verjaardag. Je hebt zijn telefoonnummer toch wel of niet? Ik had toen wel zijn telefoonnummer. Maar die jongens die wisten natuurlijk de zes maanden van telefoonnummer. want <laughs> ze zijn weer vergeten dat ze het nooit aan iemand moeten geven. Uh -huh. en, uh, maar ik heb hem door de jaren heen steeds, als hij in de buurt was... heb ik hem opgezocht. En ik ben ook ooit een keer in Amerika heel brutaal naar zijn huis gereden. Dat dacht ik tenminste dat dat zomaar kon. Maar dat huis bleek ergens van de weg af in een vallei te liggen. Dus ik moest met een auto zoeken en tasten en mensen vragen... waar is dan de range van Neil Young? En zo ben ik dus toch ook bij zijn huis gekomen. En dan sta je voor de deur en is hij dan blij je te zien. En dan zei hij, hé hey, leuk dat je... De bent, uh, kom erin. <laughs> Kun je een paar dagen blijven. Toevallig kon ik toen niet. Ik zei, ik moet vanavond alweer terug. Toen keken de mensen om me heen mij aan zo van die, ga, die, die, die is man reken. is krankzinnig. Hij is nu bij Niel Jong en dan gaat hij alweer weg. Maar toen zeiden ze later wel: uh, kom dan het weekend weer terug. Dus ja, ja. toen ben ik nog weer teruggegaan ja. en, en een dag of wat gebleven op zijn range. Maar het is iemand met met wel. Met... Twee kanten, Want hij zegt ook op een gegeven moment... sneert hij uh, naar je als hij uh, ergens tegenkomt, ja. tegenkomt van... Oh, oh, it's you again. Ja, dan heb je hem weer. Die, je hem uh, weer. Die, die, die luis in de pels, die vliegen op de muur. Ja. En dat is ook wel een beetje waar. Ja? Uh, want ik had ook de ambitie om, om, om als eerste uh, journalist... Neil Young te spreken en een interview voor oor te kunnen publiceren. En daarna gebruik te maken van de kennismaking... om steeds weer nieuwe verhalen over hem mm. te publiceren. Dus, ja. dus dat is een soort... Uh, ik heb er ook een hoofdstuk over geschreven... dat ook op een gegeven moment een beetje de ziekte dringt kreeg, dat noem ik ook de ziekte van criticus, uh, toen, toen Niel Jong mij vroeg om mee te gaan op de bus, zei hij, kom mee op de bus, maar stel geen vragen. Aha. En daarmee heb ik mezelf als journalist eigenlijk meteen vermoord. Je, hebt je jezelf de mond laten snoeren ja, vanaf ja, het begin. Ja, ja, want ik dacht, ik ben Niels Vriend, oh, top, top, top, ja. maar ik was geen journalist meer en ik heb ergens ook het gevoel dat ik mijn vak heb verraden ja. door ja. daarop in te gaan. Nou, we hebben twee journalisten aan tafel <laughs> verder, natuurlijk Gijsbert als nou, popjournalist. Als... Ken je die? De, een... Nee, want wij komen nooit zo dicht bij artiesten. Als dat constant in de jaren zeventig kwam. dat was echt een heel andere tijd. Uh, je kon dagenlang met artiesten ja? optrekken. Ja. Als Rijke Hoederie hier kwam of Jackson Brown. Ja. Nou, ja. kom... Zelfs Tom Waits in Amsterdam. Tom Waits in Amsterdam, Amsterdam van precies ja, ja. Ja. Het kon, die, die zat Dat is echt voorbij die tijd. En... Dat is al jaren voorbij. Maar dat, dat is ook niet erg. Maar het heeft me altijd zo verbaasd. Omdat je zo dichtbij zat uh, constant. Je bent ook ineens mee gestopt. Met het hele popjournalistiek. En met relatief jong nog. Nou, ik was 35. Nou, dat vind ik dat was toen allemaal heel anders. Dat dat was het was een, een hele andere wel. tijd. En je hm? dacht, dat dat is een soort van: als je jeugd. zo dichtbij hebt ja, gezeten. en ja, had ja. altijd verbaasd. En ook eigenlijk met, met oren ja, echt ja. iets neergezet had. En dan, ja. dan ineens uh, theater, niks ten van theater. Nee, theater is pas jaren wel, later, later gekomen. Ja. Ik ben eerst op televisie nog heel veel okay. popprogramma's ja. gaan maken. Ja, ja, ja. En okay. documentaires. Wacht, maar even ja. terug naar Neil Jong. Het is ook nooit tot een interview gekomen, hè? Nee, het is nooit tot een interview gekomen. Nee, nee, nee, nee, nee. Met niemand, volgens mij. Ja, één keer iets voor ja, nou ja mij, Er is ja, een collega, Cameron ja, ja. Crowe, die heeft een heel boek mm, geschreven. Precies, ja. En dat, toen heeft Nieuw Jong aan meegewerkt. En toen het afwas, zei Nieuw Jong, nou, ik heb het toch eigenlijk maar liever niet. En toen ik bij hem op de ranch was en daar met hem een wandeling heb gemaakt. En wij daar op boomstronken zaten. Toen zei hij, wil jij soms ook een boek over mij schrijven? Zo ja, maar ik voel me nu nog te veel fan en te dichtbij. Ik kan dat nu nog niet. En bovendien... Cameron, die heb je op het laatste moment verboden om een boek uit te brengen. Dus uh. ja, ja, daar heb ik ook spijt van gehad dat ik heb meegewerkt. Want kijk, ik kreeg op een gegeven moment het gevoel... als er een boek van je verschijnt, is het net alsof je al voorbij bent. Uh -huh. en, zo, en dat wil ik gewoon niet. Ja. Dus ik wil ook geen boek... want ik ben namelijk nooit voorbij. Ja. Je, je uh -huh. hebt hem uh, in uh, juni van dit jaar uh, nog gezien in Biarritz. Ja. Toen heb je gezellig met hem op het balkon gezeten in, in zijn hotelkamer. Is dat, dat, dat oogt echt als een vriendschap. Ja, ja, maar als ja, ik ja, ja. dat zo lees, dan denk je ja. van... het is bijna van... Het is echt wel een vriendschap. Je wil ons toch vooral laten geloven dat jullie echt vrienden zijn? Nou ja, mijn geliefden zijn in de afloop... jullie zijn echt wel zielsverwanten van elkaar. Ah. Dat kun je wel merken. Ja. We hebben daar ja. een uur zitten kletsen met elkaar. En dat was voor het eerst... Uh, dat is ook weer geen interview... maar wel in die hunkering van mij... om bij Neil jong in de buurt te zijn... had ik nu na al die jaren, 74... heb ik hem voor het eerst ontmoet... het gevoel van... Uh, uh, ja, we kijken samen terug op ons leven. Dat is natuurlijk een beetje een raar effect. Maar hij ging uit zichzelf op een gegeven moment een verhaal vertellen aan mijn vriendin. Wat hij en ik ooit hadden meegemaakt. Een, een soort van moord. Bij hem in de buurt ja. heb ik ook in het boek beschreven. Ja. Ja. En dan ging hij mijn vriendin vertellen. Ja, dat moet er constant wel, want moet daar wel van hebben opgekeken. Die komt dan naar Amerika en zit meteen bij een moord. Zei, maar het was voor mij ook de eerste keer. En ik hoop ook niet dat ik het ooit nog meemaak. Ja. Maar dan had je iets van de delen Ik denk dat ervaringen. hij het ook wel leuk vindt. Dat, dat ja. iemand is die al zo lang meegaat. Ja. Dat hij die ja. af en toe nog steeds ja. tegenkomt. En ja. Ja. Ja. Uh, nou ja, daarom het, zit dat's... ook mijn verhaal van Tonight's ja. the Night. Uit de oor in ja. de LP Tonight's ja, precies, the Night. En ja. daarvan zei hij toen ook op die range. Ik vind het zo bijzonder dat iemand aan de andere kant van de wereld. Ja. Blijkbaar dezelfde ja. ja. ja. emotie ervaart als ik in mijn muziek. Ja. Ja. Dat aan uh, de binnenhoes van, uh, ja. van uh, dat album heeft hij jouw artikel afgedrukt. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Goed, aanstaande woensdag wordt het Forever Young gepresenteerd tijdens een tribute to Neil Young in de Melkweg hier. En daarmee optredens van onder meer Freek de Jonge, Theo Sibbe en Jelle Paulusma. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Ja, het ja, wordt een topavond. Topavond woensdag in de <laughs> Melkweg. Een hele avond Neil Young muziek. Maar nu muziek van Stefka. <laughs> dat we eerst Dat jij begint de, En dat ik dan Dat ik dan zo en dat jij dan zo erlangs en dat ik jou dan, dat ik dan zo, dat we terwijl buiten, wij hier binnen, dat we daarna, dat we ter Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh dat we oh oh oh oh oh oh oh oh dat we eerst dat jij begint te en dat ik dan dat ik dan zo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 Oh. Stefka, was dat met Dat We? Contrabas uh, Jeltje van Andor, percussie en achtergrondzang van Marijn Korf de Giet. Uh, voor, voorheen zong ze in het Spaans. Maar ze heeft het werk van uh, Joko van Leeuw ontdekt. En toen uh, dacht je van daar ga ik eens wat mee doen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Die heeft laatst de ACO Literatuurprijs gewonnen. De, dat, uh, merk je dat meteen dat het ook uh, boost ja. geeft in de belangstelling bijvoorbeeld? Nou ja, zeker. Mensen die, uh, er zijn wel meer mensen die haar nu sowieso kennen. Dus dat is wel heel mooi. En dat daardoor dat ook jou hier misschien. Ja, dat oh, is leuk ja. ja. ja. ja. ja. Wat, wat maakt die teksten van haar zo bijzonder dat je de muzikaal uh, alle kanten mee op kan? Ze spreekt me heel ja, de humor in de teksten, uh, de situaties die ze beschrijft. Het uh, gaat toch vaak over de personages die in haar gedichten zijn, uh, staan een beetje aan de zijlijn uh, van de maatschappij en um, willen daar iets mee, maar dat lukt niet helemaal. Mm -hmm. uh, hoe ze het beschrijft, ja. ja. Uh, dit, het spel met de taal. Uh, waardoor ik het ook heel muzikaal vind, haar teksten. En ja, dat het echt vraagt vaak om muziek. Ja, ja. Ja. Na, dan weet ik dat Neil Jong niet weet dat Constant Meijers zijn boek heeft geschreven. Maar weet Joko van Leeuwen wel dat ja. jij uh, met haar tekst aan de hand gaat? Ja, ja ze vindt, weet het. Wat vindt ze ervan? Ze is er enthousiast over. Ja? Um, ja, ik heb haar ook betrokken bij het... Uh, toen ik mijn demo af had met mijn eerste liedjes... ben ik ook echt naar haar gegaan om, uh, om het te laten horen. En, ah, ja. Toestemming ja, te vragen als het ware. Met haar op de hoogte te stellen. En ik heb haar altijd uh, mijn nieuwe liedjes gestuurd. In het, uh, ja, ja, in goed, dankjewel. Uh, op zondag 24 november speel je in de regentenkamer in Den Haag. Vrijdag 13 december in Café De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Dat klopt. En de cd, die is hier ook. Ja, en ja. stefkamusic.com, daar is alles ook op te zien. Uh, Oké, okay. ja. Stefka, dankjewel. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met, met Katja Herbers, die speelde in uh, Divorce, hè, dat deed u uh, in Mannenhart in die film ook. En uh, staat ook nog eens met het Nationaal Toneel op de planken met de ideale man vanavond in, uh, in, uh, in, in Gent. Ja, bij NTGent aan het ja. sint baafsplein toch? Dat klopt, we zijn hier al uh, twee weken voor uitverkochte zalen, maar we komen volgende week weer terug naar Nederland. Oh, dan hebben we dat alvast gehad ja. <laughs> Hoe zijn de reacties tot nu toe op uh, de uh, ideale man in België? Ja, wel iets anders dan in Nederland. In Nederland lachen mensen toch makkelijker. Of in ieder geval... Laten we dat misschien liever horen. Hier zijn ze ja. iets meer in het vuistje. Maar uiteindelijk... Ja, het, is, het is echt een komedie. Dus er moet wel gelachen worden. En dat wordt er gelukkig ook hier. Maar op andere momenten merken wij. En we, we hebben een Nederlands-Vlaamse cast. Ja. Um, en er is bijvoorbeeld één man... Frank Fokkentijn. Dat is een absolute ster. Dat is een soort Kees Prins van België. Die ook een soort Jiske Vet-achtig programma heeft. Ja. En... Uh, de eerste scène waarin ik alleen met jij op spijker sta, kijkt iedereen ook alleen maar naar hem en komen oh. er allemaal lachen. Dus <lacht> daar dat soort verschillen. Ja, dus dat is heel ondankbaar werk eigenlijk wat je daar verricht. richt. Nee, dat is heerlijk juist. Ik ben ook groot fan van hem, dus uh, ik, ik merk nu eindelijk wat hij allemaal doet achter mij ja. <lacht> Heb, je, je bent natuurlijk vaak onderweg met het nationale toneel. Heb je bepaalde rituelen of gebruiken voordat je opgaat? Nou, bij deze voorstelling, omdat het zo'n beetje een losse voorstelling is en het en het ook echt uh, om te lachen is en je niet ja. hoeft in te leven in allerlei verschrikkelijke dingen, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld bij drie, drie zusters van vorig jaar. Ja. Um, zijn Anik Fijver en ik zijn uh, aan het vijnen geslagen. Dat is een ik soort gezien, uh, uh, ja. app die je. Ja, je hebt het gezien. <lacht> <lacht> Dan kun je een soort zes seconden filmpjes maken. Ja. Dus wij maken een soort van ja, gekke dingen voordat we opgaan. En, uh, uh, ja, dat zetten we dan op het internet, zoals dat ja. tegenwoordig gaat, natuurlijk. Ja, dat is heel, heel modern, hè, he, wel. <laughs> ja. Ja. Zeg, en binnenkort ook nog in mannenhaarten? Ja, klopt. Ja, dat uh, 28 november uit mijn hoofd in de bioscoop. Mm -hmm. film van Mark de Kloe, romantische komedie. Het is mooi geworden, dus uh, ja. ja. oké. Okay. Nou, uh, en, en zoals gezegd, vanaf, uh, nu nog in Gent, maar uh, volgende week dus... Die, die vanaf volgende dienstdag. week, ja, volgens mij... Amstelveen, in Rotterdam. En, oh, in Amsterdam oh. en zo. Maar we komen ook nog naar Utrecht en naar Leiden en uh, Tilburg en zo. Dus ja, okay. we doen eigenlijk het hele land nog wel aan. Heel fijn. Maar veel plezier vanavond. Ja, bij zijn. Ja. Dankjewel. Vanavond veel plezier hier bij uh, het NTGT ideaat. Dag, ja, dag Katja Hemmers. Uh, dank Ton Heijmans en uh, Gijsbert Kamer en uh, Constant Meijers. Na vier uur zijn we terug met nog een half uur opium. Opium. Avro.